Het telefoonnummer voor dieren in nood wordt sinds de openstelling in november dagelijks gemiddeld 500 keer gebeld. Noodnummer 144 is bedoeld voor meldingen over dieren die mishandeld of verwaarloosd worden. Of die door eigen toedoen in de problemen zijn gekomen. Volgens minister Opstelde van Veiligheid en Justitie blijkt uit de 500 meldingen per dag dat het nummer voorziet in een behoefte. Op te gaf vandaag het officiële startsein voor de campagne 114 red een dier. Bij gevechten in Syrië zijn opnieuw doden gevallen. Volgens mensenrechtenorganisaties hebben deserteurs in het zuiden van het land 11 militairen gedood. Twintig militairen zouden gewond zijn geraakt en een aantal zou gedeserteerd zijn. De Arabische Liga praat vandaag in Egypte over de voortgang van de waarnemersmissie in Syrië, die nu zo'n twee weken duurt. Er is veel kritiek op die missie, want ondanks de aanwezigheid van de waarnemers zijn er honderden burgers gedood. De Arabische Liga bespreekt vandaag onder meer of de hulp van de Verenigde Naties moet worden ingeroepen. In Kerkrade is een man aangehouden die afgelopen nacht acht brandjes zou hebben gesticht. Hij stak zes schuurtjes in brand en stichtte nog twee andere buitenbrandjes. De politie heeft een man van 32 opgepakt toen hij bleef rondhangen in de buurt van de branden. Het weer op een enkele bui na blijft het droog bij een temperatuur van ongeveer 9 graden. Morgen bewolkt en af en toe motregen.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 You're the outfield and your love. Entire cruise and higher. En nieuw seizoen, zondag in Kemmerland. Het is 2012, 8 januari. Goedemiddag. En al dan goedemiddag. Goedemiddag jullie.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 ...is het weer de vraag welke knappe dame op de voorkant komt van de Telegraaf natuurlijk. Maar het is een beetje vals spelen, want dat meisje die heeft ooit een keer in Playboy gestaan, las ik. Even kijken, schat. Kijk straks zo Je dus bent benieuwd, hè? Ja, ik ja, wel. Ja, ja tuurlijk. Ja, ik weet er niks, niks aan man. Nee, dan. Het Nationale Research heeft dinsdag in Amsterdam-Osdorp... ...een stapel geld van 2,5 miljoen euro beslag genomen. De bundels geld zaten in boodschappentassen en in de sporttas... In de woning waar het geld een vuurwapen, kogels, een geldtelmachine, telefoons, simkaarten en een laptop werden ingepikt, pakte de politie ook twee mannen op. En trainer Theo Bos, 46 jaar van FC Doordag, is voorlopig uit de roulatie. Twee weken geleden is bij hem een, uh, bij onderzoek een tumor in zijn alvleeskier ge geconstateerd. Uh, ik ben uiteraard erg geschrokken van dit onverwachte heftige bericht. was al keihard knokken om te herstellen van mijn ziekte. Ik hoop dat de mensen begrijpen dat ik daar de komende periode al mijn energie voor ga gebruiken. Al dus trainer Theo Bos. Oud trainer ook van Vitesse, hè? Ja, heftig nieuws. Ja. ja. Koh die is uh, niet langer meer uh, trainer van Twente. Hij is uh, ontslagen. En zijn opvolger is Steve McLaren. Die heeft daar al eerder gezeten Waar Waardoor ze uh, waar toen een kampioenschap mee gepakt ja, hebben. Goede keus, denk je? Ik denk het wel. Ja, als, ik, als je zo, zo die bericht hoort op tv zeg maar, over dat, uh, dat, nou, dat Ko Alias niet echt lekker lag in de staf en zo. Nee nee, nee, nee. Ik denk dat het dan beter is dat je gewoon McClaren heeft wel heel... een goede naam, maar hoe zeg je dat? Voor spellingen, ja. Zoiets, weet je wel dat, wat, dat, De support denken wel meteen Nou, het wordt er zelfs vroeger Misschien ja, ja. wel kampioenschap maar ja, ja, En dat is nog maar zoenen. de vraag ja, hij moet, maar hij moet uh, De dingen van Kou Arnaas Je moet daar echt op, uh, oppikken En overnemen En, dus, ja, en, dus, en toch bij twee verschillende trainers Dus dat wordt wel moeilijk denk Ik ja.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 Waardoor uh, je frisse lucht krijgt in je huis, die was dichtgewaaid. Oké, okay, ja, dat is niet da zo mooi. En daardoor um, was het gebeurd. Ja, wat gevaarlijk ook is, je kan dat niet ruiken of zien, hè, nee. die uh, koolmonitie. Ja, klopt. Dus ja, dat is het gevaarlijke van alles. De schade waar welke, uh, de schade welke elk, uh, het gevolg is van een jaarwisseling in Zandvoort bedraagt ruim 10.000 euro. Laat de Zandvoortse wethouder Anders Sandberger maandag weten... De 10.000 euro schade is enkel gebaseerd op vernieuwd straatmeubilair. is elk jaar weer raak, hè? Ja. Elk jaar gebeurt het. Maar gelukkig is er nog geen Den Haag hier. Daar is het nog sterker. Ja, dus is dan... het zo? Ja, er zitten, uh, gewoon, uh, lopen gewoon ME's op straat. De marissé komt helpen daar. <laughs> ja. Gewoon mensen, uh, ja. Schallig heb ik ook verhalen gehoord met die ME. Ja. En Nederlands bracht in 2011 gemiddeld 3 uh, uur en 11 minuten per dag uh, door, de te, uh, door voor de televisie. Dat is precies evenveel als het jaar ervoor. Dat maakte de stichting Kijkonderzoek SKO zaterdag bekend. Ik houd het gemiddelde flink omhoog hoor. Ja, ik ook. Ik zit er niet bij hoor, 3 uur. Ik zit wel langer dan 3 uur achter. Ik ook wel. Ik vind niet altijd strak gericht te kijken, maar hij staat gewoon wel aan. Ja, ik heb bijna hele dag aan staan thuis Ja. Maar, misschien, ah, misschien mensen die weer niet kijken. Dan compenseert het weer. Maar... Ja... Nou, iedereen heeft tegenwoordig wel een, een tv, hè? Nou, niet nou, iedereen. De, ja, Soms van die niet. hele streng gelovigen. Ja, die ja. Nou ja, dit, uh, hoe, lang, hoe lang zullen die gelovigen nog... Uh... Geen je uh... Het lichaam dat zaterdag in het Wilhelmina-kanaal Wilhel Wilhel bij Haghorst, Noord-Brabant, is gevonden... ...is van vermiste Bram Klaassen. Er zijn geen aanwijzingen van een misdrijf. De man van 19 die raakte zondag vermist aan een avondje stappen. met Het zijn moeder rees, rees al snel dat hij tijdens de tocht naar huis in het kanaal was gevallen...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 Het gaat om circa 800 mensen die hun huizen verplicht moesten verlaten omdat een dijk langs zo'n Eemskanaal kanaal dreigde door te breken. De veiligheid is, is weer. Uh, de veiligheid is weer. Gere gere uh, gegarandeerd. <laughs> Zonder ochtend. <hè>. Ga <coughs> ja, je lekker. Ja, wat een... Uh, Nederland gaat eraan. Nederland gaat eraan. Het begin, het, het begin is al te zien van de einde van de wereld. Ja, we hebben nog. Uh, Groningen overstroomd. We hebben nog 11 uh, maanden. Was, uh, 21, 21 december. Ja. We nou even. Nou ja, het gebeurt wel steeds vaker die overstromingen. Ja, nou, dat ja, gebeurt de de het nu in Groningen, en, uh, maar het uh, zou net zo goed hier in Chantford kunnen gebeuren. Ja, we hebben gewoon hoge dijken, of duinen hier. Hoge Duinen. Oké. Okay. Nou ja, laten we hopen dat het, uh, dat het niet gebeurt. We gaan even kijken naar uh, de historische kalender vandaag in het verleden. Met vandaag in 8 januari in 1926.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 Oké, okay, een... we hebben meerdere, meerdere ja, doe die liedjes maar. Diamonds of forever Goldfinger is ook leuk ja, Zullen we Goldfinger. die doen? Ja, we Goldfinger uit James Bond Doen we die We feliciteren vandaag namens Zondag in Kenmerland Shirley Bessie Ik hoor zojuist dat dit de eerste goede plaats is die ik draai. Nou, ik weet het niet hoor, maar... Uh, het, is toch een schande, nog het is toch een schande. Ik heb het toch veel meer gehoord. Zijn er niet veel mensen die van deze twee mannen die hier zitten... mee willen nemen naar de kroeg <laughs> Dan kunnen ze nog wat leren. Ja, ja. daarom. Hé, hey, um, 12 maart ben ik erbij, hè? Paard van Troje, Jonathan Jeremiah. Zo, ga je ja. doen? ga ik heen. 12 maart in Den Haag. En oh, je hoorde Hard of je Stone. Doe je goed. Ik heb gisteren een aantal uh, voorspellingen doorgenomen. Dus namelijk een... Uh,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 Even kijken. Kinderen, hij denkt dat kinderen zorgplicht krijgen voor bejaarde ouders. Nou ja, wat je hebt is natuurlijk wel die uh, pensioenfondsen zo. Nou uh... ja, misschien wel goed, want de ver vergrijzing, dat schiet sch omhoog hè, nu. Ja. Met al die ouderen die er uh, in ieder geval binnenko bah, binnenkort binnen. <laughs> ik, kijk, ik kijk niemand aan op dit moment. Hè. <laughs> maar uh, die, uh, uh, die. Mannen. <laughs> op een gegeven moment pensioen. Zijn. En wij moeten dat betalen. hè dus zeg maar dat we goede muziek draaien, anders ja. krijg je helemaal niks meer. En een Nederlandse zanger breekt internationaal door. En die zanger heeft een tatoeage van een engel uit zijn leven. Op zijn schouder is dat. Een internationale zanger met een, of een, zanger, een Nederlandse zanger die doorbreekt met een Engels. Den Ben Saunders. Ja, maar ik weet niet of hij een engel heeft. En zijn broer Dino, ook. Weet ik weet ook niet of hij een engel heeft op zijn ja. schouder. Maar het staat erbij, bij een man of een vrouw? staat er niet bij zanger? Het zou een man zijn dan. Ja. ja band, ik kan de enige die Ik weet niet of het heeft, hoor, maar het zou best kunnen. En um, hij verwacht dat België in de toekomst bestaat uit twee landen. Vlaanderen zoekt dan de medewerking met Nederland. Nou, ja, logisch, toch? Ja. En het weer wil je het weer ook nog weten? Nou, ja, dat moet. Het wordt een prachtige, lange, warme, prijswinnende zomer met nog niet geëvenaarde uitschieters. De winter wordt polair koud.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 I know I will be fine this year The seasons have changed but I'm still here I'm strong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 I took your-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 when the sun comes through. Uh oh, it's on like everything goes. Bound locked baby to the breach controls. What happens to that body is a private show. Stays right here, pri private show. I like a mundane don't come about high pain. Tolerance bottoms up from the champagne. My life so much hummer than we hit fame. Too easy with the girl, we get in fame. Hey, I you. I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 Ze mensen gaan zo met een tijd mee, hè? Nickelback gewoon als ringtoon op, op je telefoon. telefoon. Dat doe je het me wel me heel me erg me goed, me. hoor. When we stand together, hoorde je bij Zondag in Kennemerland met zometeen het regionieuws en het weerbericht. Je het na, Mama's Gun. Let's find a way. Call me tonight. liedje zegt mama's gun and let's find a way Zondag in Kennemerland Je blijft op de hoogte Je blijft op de hoogte En het wordt tijd om even wat regennieuws door te nemen van, uh, vanuit Zandvoort en omgeving En we en beginnen met een politiecontrole De politie heeft woensdagmorgen tussen 9 en half 12 Een algemene verkeerscontrole gehouden op de Zandvoortslaan in Zandvoort En op de Julianenlaan in Overveen Politieagenten hebben gecontroleerd op het dragen van, van de autogordel de aanwezigheid van rij- en kentekenbewijs, verlichting en of de banden in orde waren.